Goedenavond. ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De verkoop van helmen gaat door het dak. Het komt door de helmplicht die vanaf 1 januari geldt voor de snorfiets. Bij verschillende winkels is er al een tekort aan de en Sommige eigenaren laten nu hun snorfiets ombouwen tot een scooter. zien ze ook bij deze garage. Ja, we hebben op dit moment bijna 500 aanvragen openstaan. Als ze dan toch een helm op moeten dan willen ze liever 45 km per uur. Door de helmplicht zijn er dit jaar 40% minder scooters en snorfietsen verkocht. Alternatieven zoals de Fatbike en de E-bike worden juist populairder. Het containerschip dat een week lang voor de kust van Zeeland heeft gelegen na een bommelding is doorgevaren naar de haven van Antwerpen. Het schip moest verplicht wachten tot het kon aanmeren omdat ze een anoniem telefoontje binnenkregen dat er een bom zou ontploffen op het schip. Na een strenge inspectie mag het schip nu doorvaren. In Antwerpen wordt het nog wel een keer gecheckt. Het graf van de onlangs begraven rapper Bucci uit Tilburg is vernield. Op foto's bij Omroep Brabant is te zien dat er een deel van de steen is afgebroken... en dat er flinke brandschade is. De Tilburgse rapper werd begin deze maand doodgeschoten op Curaçao. De uitvaartonderneming noemt het een respectloze actie. En een lastig klusje voor boa's tijdens de jaarwisseling in Bloemendaal in Zandpoort-Zuid. De gemeente die ernaast ligt. In Bloemendaal mag je namelijk geen vuurwerk afsteken. In Zandpoort-Zuid wel... Klinkt niet zo moeilijk, maar de grens van die gemeente loopt dwars door een woonwijk. De buurtbewoners vinden het ook maar verwarrend. Mijn buren zouden het wel af mogen steken en wij niet, dus het ligt super dicht bij elkaar. Maar je moet wel ergens beginnen denk ik. Ik kan nog naar de overkant lopen om het vuurwerk af te steken. Het is natuurlijk heel gek dat je aan de ene kant van de straat van alles af kan schieten, aan de andere kant van de straat is het verboden. Er zijn ook bewoners die vinden dat het vuurwerkverbod landelijk moet worden bepaald en niet per gemeente. Het weer, vanavond en vannacht is het zo goed als droog en gaat ook de wind wat liggen. Morgen begint het droog, smiddags gaat het wel regenen en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de A10 bij Amsterdam, op de Ring Zuid en West. Na een ongeluk heb je 25 minuten vertraging en dat is voor het verkeer richting Zaanstad. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij en het. beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. deze laatste 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, in Alternative FM. Want uh, ja, het jaar is uh, bijna ten einde. We hebben er alleen nog één en dat is uh, deze dag. En waar, we hebben ook nog live muziek maar dat is ook wel heel bijzonder want uh, ze is maar even voor een paar weken hier. Dat is Pien en uh, die gaat uh, straks uh, vanaf 8 uur hier uh, spelen. Een aantal nummers uh, waaronder die van haar uh, EP 3.0, ik moet het goed zeggen. En die had ze volgens mij eind november uitgebracht. Dus dat is ook de reden waarom we er ook hier hebben. En we zullen natuurlijk ook het een en ander aan haar vragen. Um, het is natuurlijk de laatste 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Dus we doen even een greep van alles wat er een beetje... het afgelopen jaar zo'n beetje is uitgebracht. Nou, en dan ontkomen we toch niet aan het verhaal van Francis Alden Black. Want uh, dat is eigenlijk een pseudoniem. Want de man heette ooit... Frans de Blaak. Ik zeg ook expres heten. Want ze hebben hem dood aangetroffen ergens in een, een of ander uh, zijriviertje van uh, ja, een Frans riviertje in de buurt van Parijs. Daar hebben ze hem gevonden. en Dat is de, de reden waarom er nog, het, nog wat materiaal is wat er uitgebracht gaat worden in 2023. En aan het eind van dit programma hoor je ook een beetje het meest recente materiaal wat... Frank Bond, want die heeft het, het muzika muzikale nalatenschap van deze Francis album Black, um, ...ja, binnen of meer uitgewerkt. En Blisters was een van de singles van het album Passages... ...dat in april van het afgelopen jaar is uitgebracht... Nou, er zijn ook behoorlijk wat bands actief geweest. Bijvoorbeeld deze uit Alkmaar. Ze heten 3-point Landing. hebben meegedaan aan de Drop Hakna Award eerder dit jaar. kwamen er mee tot in de finale. En een van de nummers die ze keihard lieten horen, zowel hier in de studio als in patronaat, was dit Gleaming, Eye. the night is long. Gleaming Eyes. Have an spell keep your legs. Keep your legs from running. curse as well. gekke zooi, sorry Jong vloeit, klusjesman, ben een gekke boy Hele rare spreefie word ik rustig van Rustig ja. op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering, moet het dak af. Jong vloei, tot die 10, ik ben ladder zat, wow. ladder, zat. Wow. Ben ladder zat, ben een klusjesman Ladder zat, ben een klusjesman Ladder zat, ik ken een klusjesman met de fundering moet het dak eraf Plushes. Plushes. Plushes. Plushes. Is er weer een klus, kom ik er zo heen Plushes. Ligt niet in de goot, maar in je gootsteen Plushes. Kom aan, het is zo gefixt Plushes. In een ogenblik heb je een probleem Met de grootsteen, die hoor je nokken Jong je, kom maar stoppen, ah uh, non stop, non stop, uh, non stop, ah non stop, non stop Non-stop, ah Plusjes loodgieten schieten, load fiet, en lekker en lekker timmerman, man is voor alles, plus loodgieten schieten, load fiet, en lekker shit, en lekker timmerman, man, is je voor alles Heb je een probleem, met de goudsteen, die hoor je nog jong, groeien kom ons stoppen, ah. Clusjes non-stop, onstop, non-stop, uh Clusjes non-stop, onstop, non-stop in oktober was hij hier, deze jong Louis, klusjesman. man. En de productie was van Bas Bron, want dat was de man achter bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig. Daarvoor hoorde je Gleaming Eyes van uh, niemand minder dan 3Point Lening, een van de finalisten van het afgelopen jaar... In de Robak daar wordt. Daar komen we straks ook nog op terug. Want er zit sowieso nog iets erin, wat we gaan tegenkomen in de Night Edition en in de gewone D-editie. Want er zijn twee ja, acts die ook vanavond hier voorbij komen. En ook dit jaar wat materiaal hebben achtergelaten. Dus sowieso dat is nog waar we nog even op terugkomen. Dan gaan wij uh, terug. Want Jong Louie is uh, trouwens uh, geweest in, uh, in oktober. Uh, bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Al daar. En uh, Cleaming Ice van. Uh, de, volgens mij is dat september zelfs uh, geweest, Jong Louie. En 3-point um, landing die is in oktober geweest. Dus dat uh, is wat dat gaat. Uh, ja, een beetje uh, de, het, het verhaal van de mensen die hier live hebben opgetreden. Tijdens de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Er zijn er nog meer, want uh, ik, uh, ik ben er nog bijna even vergeten. Maar die ga ik uh, toch even erbij halen, want dat was ook een gedenkwaardig uh, verhaal. Maar eerst gaan wij naar november van het afgelopen jaar, want uh, toen had zijn album release show in de Binnenzoet. En het was heel erg mooi. Heben. My breath and my legs couldn't move Losing control and there's nothing I can do the ...gaat uh, volgend jaar zijn nieuwe materiaal wereldkundig uh, maken. Deze uh, Jacob D. Edward uit Volendam. La Belle Dame. Uh, het is toch een beetje een Vollendams uh, verhaal uh, in dit uur. Want uh, we begonnen met Francis Alban Blake. De muzikale poëet en wat is was het ook weer filosoof. Die vrijwilligers uh, verdwenen. En vervolgens in uh, september ergens in een van de uitlopers van een, uh, van een riviertje bij Parijs is uh, gevonden. Donald verstaan. En uh, Jacob die Edward heeft zelfs nog het lef uh, gehad om More Is Not The Answer hier uh, te spelen. Akoestisch. Uh, dus ja, wat dat er gaat, uh, zal dat nog wel lang blijven naresoneren in de oren van de luisteraars, uh, denk ik, van dit uh, programma. Uh, straks, want ze zit al uh, hier en uh, we gaan straks natuurlijk nog veel meer van haar horen. Is Pien, want uh, die uh, is uh, vanavond hier tussen 8 en 10... ...live te horen, maar we zullen het er ook aan het woord laten... ...want er zijn genoeg vragen die wij hier vanaf deze plek kunnen stellen... ...dus dat uh, is uh, voor straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, allerlei dingen die uitgebracht zijn het afgelopen jaar. Waaronder deze dame, en die viel nou net niet onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... ...maar ze komt wel uit Amsterdam en wat een behoorlijk debuut-EP heeft ze afgeleverd... Uh, het heet uh, In My Backyard. En naar mijn idee wist het toch, uh, denk ik... een van de mooiste singles van, uh, het, van de EP, van het mini-album. Overdressed Unprepared van Lisette Aviva. of possibilities Bonaniki ook hier naar deze studio te krijgen. Want het was toch wel een beetje het jaar van Bonaniki En hij is uitgekozen om mee te doen in de popronde van 2022. Die in deze maand nog zijn finale had in de Melkweg in Amsterdam. Daar kwam het allemaal bij elkaar. Maar Bonaniki mocht uiteindelijk daar niet bij zijn. Wat jammer nou toch weer. Want ik vind het zelf een van. De betere bands die uh, eigenlijk min of meer in 2022 naar voren is uh, gekomen. En bovendien hij is een voormalig deelnemer aan de Rob Acton Award. Geldt niet voor Lisette Aviva, want die, uh, die hadden we trouwens ook. Volgens mij in november van dit jaar heeft zij hier. Uh, nee, sterker nog, in oktober heeft zij hier een optreden gedaan. Maar dat was nog onder de vlag van Alternative FM. En uh, toen heeft ze al een aantal dingen gedaan van In My Backyard. Ik zei al, de Rob wordt. Hij komt er weer aan. Want er is uh, januari uh, gaan we weer beginnen. In zes, op 26 januari begint het weer. Op donderdagavond. Hoe ze dat er weer hebben bedacht, uh, dat weten we ook niet. Maar we moeten onszelf uh, denk ik weer in twee gaan delen. Tenzij we iets uh, mee kunnen nemen... waardoor we het allemaal onszelf wat makkelijker kunnen maken. Die is er wel hoor, overigens. Dus, dus het zou zomaar kunnen zijn... dat we een uh, flink deel uh, live gaan uitzenden van die voorrondes. Die kent trouwens één night editie en drie uh, day edities of dag edities, hoe je het maar noemen wilt. En in maart, 12 maart, op een zondagavond, dan uh, zullen er zes finalisten daar staan. En uitmaken wie dan op een gegeven moment met de prijzen ervan doorgaan. En vorige week was uh, Low Eric hier. En in die band maakt Tessa Lamers deel uit. En die kennen we ook nog onder de naam Lassette. En Lassette heeft... Dit jaar een single uitgebracht. En wat maakte zij vorige week wereldkundig? Zij gaat ook meedoen aan de Robagno Award. Maar dat heeft een uh, bepaalde reden. Want het gaat ook uh, om uh, de muziek te laten uh, ja, rondgaan in Haarlem. Want uh, Haarlem moet ook kennis maken met uh, Lassette, Die inmiddels nu alweer ruim anderhalf jaar, bijna twee jaar in Haarlem woont. En uh, zij vond dat uh, misschien wel... Heel erg leuk om dat uh, tijdens de Rob wordt te doen. Krijgt Marcus van Dam, die vanavond al het uh, nodige te doen heeft, uh, behoorlijk druk. Want die is ook nog eens met de camera bezig. Dus uh, vorige week werden er al gekschillende uh, opmerkingen gemaakt van... Uh, nou dat uh, kan nog wel wat leuk materiaal opleveren van live optredens. Want dat uh, heeft uh, Tessa dus nog niet. Lassette, ik zei al, wait and see, heeft zij dus dit jaar uitgebracht. Uh, en die hoor je nu. In hell, the daylight gets out of my reach i'm in the space between when no one Is het de Beatles of wij peoples? We kunnen van rap naar pop, van jazz. Naar rock, van Bram, naar Tom Waits en Train Via Ghostface nog even naar Kurt Cobain. Of wil je meteen met de door zijn huis vallen? Oh, sorry, Paul, Mijn grapje zou ik thuis laten. Maar ik sta te trappelen, koffers zijn gepakt en we zijn nu onderweg. Gebaande paden, laat ik achter me. Here we go. go. M'n voet op het gaspedaal. De wereld schiet voorbij. Wat ik ken, laat ik achter me.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 De heren Steven Engel en Paul de Munnik ook dit jaar een album uitgebracht. De eerste trouwens. Kofferbak. Hoorde je eens de opening van het nummer wat. Uh, het openingsnummer van het album Ooit. Uh, en daarvoor hoorde je Lacette en Wait and See. Bedoeling is dat er in 2023 wat, uh, meer materiaal gaat uh, verschijnen van deze Lassette. En de aanzet zal gebeuren tijdens de Rob Ik geloof dat ze in de tweede voorronde in actie gaat komen. En dat is uit mijn hoofd uh, even gauw uh, op waarschijnlijk 2 februari. Dat is uh, het, uh, de datum. En dan zal zij daar te horen en te zien zijn in de kleine zaal. Um, ook een dame die we hier hebben gehad is Sam Sexton. En dat is zo waar een plaatsgenoot van de Pien die we vanavond hier hebben. Ja, want uh, Pien komt oorspronkelijk uit port Noord. Maar daar komt Sam Sexton ook vandaan. En uh, ja, zij heeft uh, een aantal singles uitgebracht. En dit was de laatste Take a Ride.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 Your apathy makes you want to close all the curtains and lock yourself up, but even though it is hurting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 ...into the future. En maar, is hij er alweer. Deze Mink, die ook eerder dit jaar... ...een nummer heeft uitgebracht meerdere. Distant Day was een van de, zijn laatste singles uit 2022. Ik wil niet zeggen dat hij ermee ophoudt. Er komt uh, waarschijnlijk nog meer aan. Sam Saxon hoorde je daarvoor met Take a Ride. Uh, ook een van uh, de mensen in de kleinkunst uh, wel te verstaan is Milou Millon. En ook zij heeft uh, materiaal uitgebracht. Uh, dat uh, deed ze eigenlijk op een heel klein album onder de sterren. En daar is dit nummer afkomstig van Disco Deer. richting 8 uur. En dan uh, gaan we een korte introductie doen met uh, Pien. Want uh, als het goed is is het allemaal uh, klaar met uh, de soundcheck. Uh, daar hebben we weinig van gemerkt. Vorige week was dat uh, wel anders. Dan moest ik uh, toch enigszins op gedempt toon uh, praten omdat uh, de gasten van Low Erect uh, bezig waren om nou ja, ik zal niet zeggen dat ze de tent afbraken, maar het scheelt niet zoveel. Dus. Uh, maar goed, uh, deze jongen had uh, ook al eerder dit jaar werk uitgebracht. Onder de sterren heet het uh, mini-album EP, hoe je het maar noemen wilt. En Disco Dier was een van de nummers die erop stond. In november kwam een uh, gast met een akoestische honkbalknuppel voorbij. Iemand die man heet Max Palman. En dit is het werk wat hij vrij recent heeft afgeleverd. Namelijk Nothing Stops the Rambling Man en die hoor je tot aan 8 uur. Get some sleep, I was in